Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kappers protesteren deze week. Ze willen weer open. En daarom houden ze donderdagavond van 6 tot 8 een zogenaamd lichtprotest. Ze doen de lichten in hun zaak dan aan. De situatie is schrijnend, zegt de branche. De overheidssteun is niet genoeg. En dus willen ze net als in België weer knippen. Daar begonnen de kappers afgelopen weekend weer met beperkingen. De maatregelen zoals bijvoorbeeld de 10 minuten die we moeten tussen iedere klant laten... om voldoende te ontsmetten en te verluchten. Maar ook de afstand tussen de klanten die er moet gehouden worden van anderhalve meter. En we hebben ook een CO2 meter geïnstalleerd om te kijken dat we voldoende verluchting hebben in onze ruimte. In een deel van Duitsland mogen de kappers over twee weken weer knippen. In het universitaire ziekenhuis van Groningen is een corona-uitbraak op een afdeling waar hart- en longpatiënten liggen. Elf patiënten en negen medewerkers zijn besmet. Een aantal patiënten is naar een andere afdeling verplaatst of naar een ander ziekenhuis overgebracht. Het is de tweede keer dat het ziekenhuis in Groningen een corona-uitbraak heeft. De burgemeesters van de veiligheidsregio's gaan kijken hoe dorpshuizen, buurthuizen, de Biep en sporthallen weer open kunnen voor jongeren. Dat gebeurt wel op heel kleine schaal en binnen de coronaregels. Zegt staatssecretaris Blokhuis. Hij sprak vanmiddag met de burgemeesters. Wanneer de versoepelingen ingaan is niet bekend. De scholen openen gaat voor. Albert Heijn krijgt kritiek op hun versie van de Vietnamese pho Die in de schappen ligt. Want er is weinig Vietnamees aan de traditionele soep met noedels en verse kruiden. Er zit van alles in wat er niet in hoort. Zegt Tessa van de Vietnamees Nederlandse organisatie Mai Mai. Je ziet gele tarwe eiennoedels. Ik uh, champignons. In ieder geval, het is iets heel, heel aparts. En dat is niet echt oké, okay, vindt ze. Stel je voor, ik kom iemand tegen buiten en we hebben het over de keuken En uh, diegene zegt, oh ja, de pho, die heb ik gegeten bij de Albert Heijn. Nou, ja, oei, dat, dat, is geen, dat is geen pho. Ze vindt het jammer dat Albert Heijn zich niet heeft verdiept in de Vietnamese eetcultuur. Het weer dan nog, vannacht wordt het droog en kan het plaatselijk nog even glad zijn. Blijft iets boven nul. Morgen wolken en wat regen, dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Alternative rock we uh, zijn er niet helemaal over uit wat ik wel weet is uh, dat uh, Gijs bij uh, de Zwaardvis een aantal weken geleden heeft uh, gezegd van Portland Row dat uh, de bandnaam afkomstig is uit een straat in Schotland uh, dat, dat heb ik dan weer uh, vernomen van, uh, van dat interview wat ik uh, daar gehoord heb uh, ik heb het toch over dat uh, programma Zwaardvis. Uh, wat elke zaterdagmiddag uh, uh, te beluisteren is. Tussen 12 en 2 bij Radio Capella. Het zijn uh, ook uh, leuke gasten die dat uh, op een leuke manier doen. En uh, Portland Row hebben ze daar ook al uh, twee keer laten horen. Uh, dat was dan de vorige song. En wij hebben vanavond De Nieuwe. Die, uh, die heb je nu net uh, kunnen horen. Maar hij zal al uh, geloof... Net een week uit. Eh, want uh, soms uh, worden er wel eens uh, nummers uitgebracht. net nadat wij de uitzending hebben gehad. En dan uh, klinkt het zoiets. hè, uh, Marcus? Dan hebben we zoiets als. Uh, wa, wa, wa, <lacht> wa. je dat, dat, dat idee. Dat, uh, dat het een beetje jammer is uh, dat we dan net niet uh, uh, het mee kunnen nemen in onze uitzending. Uh, ik had het over dat programma. Uh, want uh, aanstaande zaterdag zit er ook een interview in. En die dame hebben wij hier ook niet zo lang geleden... ook zelf hier in de uitzending gehad. Mariska Lialing, die gaat uh, wat uh, vertellen over uh, Von V. Dus mocht je uh, in staat zijn bij Radio Kapelle... Uh, zaterdagmiddag tussen 12 en 2 uh, naar Zwartveters luisteren... dan zou ik zeker naar het uh, gesprek... wat Willem straks uh, dan gaat voeren met uh, Mariska... over de naam Von V. Je, heb je hem? Von V. Dus uh, zo heet die band... En dit is inmiddels alweer single nummer 4. Want uh, 6am hebben we alweer uh, een tijdje gedraaid. Maar dit is uh, de opvolger daarvan. En het nummer dat heet Hurry Home. En ik ga ervan uit dat, uh, dat die misschien komende zaterdag ook uh, daarbij uh, de gasten van Radio Kapelle te horen is. meer. Uh, ik, ik denk er komt nog veel meer, maar uh, dat blijkt dus niet het geval. Terry's Hit en Suffer. Bent komt uit Aalsmeer. Uh, daarvoor Von Vee uh, met Hurry Home. En Dat bracht de tijd op, uh, nou wat zal het zijn, 13 minuten voor half uh, zo dadelijk gaan wij praten met uh, een van de mensen van Ego Twister. Uh, want die hebben deze week uh, ook van zich uh, laten horen in onze mailbox. Uh, dat, uh, ja, voor mij is het nog een onbekende band. Maar uh, vanavond uh, zullen we toch wel wat meer van ze gaan weten. Uh, Those Days on Lily Street, die gaan we straks uh, draaien. Want die hebben ze deze week uitgebracht... Uh, Tenminste, uh, vandaag hebben ze die uitgebracht. Uh, Want sommigen uh, doen dat uh, bewust. Die uh, willen dan in de spellijzers van uh, Spotify uh, terechtkomen. En dan uh, trappen ze hem vrijdags. Ja, eigenlijk min of meer online. En aangezien wij dan op donderdag wel eens uitzending hebben... dan hebben wij zoiets van, ja, dan moeten we een week wachten. Er zijn gelukkig ook nog bands die ons heel erg vriendelijk dan zeggen... nou joh, dat doen we niet moeilijk over, we geven hem vanavond ook aan jou... kan je hem alvast draaien. Dus dan ja, daar zijn wij altijd natuurlijk wel heel erg blij mee. Dat zo dadelijk. Eerst gaan we nog, nog iets draaien van een dame... die we hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben gesproken... bij de laatste aflevering van januari hebben we dat gedaan... Eva van Leeuwen, uh, beter bekend onder de naam Singa. En What's the When work. was had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 Can we breathe? de man It's flying in okay. and flying out. The men who came before The ones who broke the chain of life The ones who never asked for more zonder een reden, want uh, dat wij Jacob D. Edward uh, draaien. Eén, het heeft uh, te maken dat uh, hij de laatste is geweest Voordat we anderhalve meter afstand moesten houden. Dat gebeurde op, ja, ergens in maart vorig jaar. Ik geloof de vijfde, als ik me niet vergis. Het was de dag dat mijn moeder dan jarig zou zijn geweest. En hij was hier een, ja, was aan het optreden. Performen, zoals we dat dan heel mooi noemen. Jacob de Edward, romance. En het tweede punt van orde is dat wij hem draaien. Omdat hij over... Uh, een week met een nieuwe single gaat komen. Tempest heet die. En uh, wellicht dat we hem ook uh, zover kunnen krijgen... dat we hem volgende week al uh, hebben. Voordat hij uh, voordat op vrijdag uh, net als heel veel muzikanten doen... om graag likkebarend uh, in de Spotify-lijstjes uh, terecht te komen. Jongens, doe dat nou niet. Gewoon lekker uh, op donderdag de boel uitbrengen. En uh, laat die Spotify toch lekker zitten. Het levert je uh, misschien uh, 0,0001 per, per stream op. Dan kan je maar beter uh, gewoon uh, met mensen die met hart en ziel bezig zijn om de muziek te verspreiden. Dat doen we. Leuk bruggetje naar de volgende gast. En dat is Sagai Hoesmit van Ego Twister. Goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Ja, want uh, het kan heel snel gaan, hè? Want uh, jullie uh, hebben ook uh, gereageerd op een gegeven moment. Uh, volgens mij uh, stropen jullie dan, uh, denk ik, ook van welke radioprogramma's uh, zou uh, misschien in staat zijn om onze muziek uh, te laten uh, horen. Nou, wij uh, zijn er dus één van. Want uh, ja. ja, zo werkt dat, denk ik ja. dan. Um, Those days on uh, Lily's Rift gaan we het zo over hebben. Maar eerst ja. over de band Ego Twister. Want uh, ik zat een beetje te kijken hè, en jullie komen uit de b geloof ik klopt helemaal, zeker. We hebben onze studio, in hebben ja. waar wij repeteren, oefenen en opnemen. Ja. Um, even, ja, ik, ik weet, weet dat ik in het grijs verleden hebben hier ook nog een uh, beetuze band gehad dat heette uh, Dirty Colors, oh. uh, met een uh, van uh, de jongens van uh, de Vette erin, uh, en een andere de Vette die zit tegenwoordig bij de Bohem's in uh, Den Haag is die opgedoken. Dus, uh, maar goed, jullie komen ook uit de Betuwe, uh, want hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Uh, we zijn met uh, de jongens uh, die, uh, die nu in de band zitten met z'n vijven, zijn we nu zo'n beetje 2,5 jaar bezig. Oké, okay, dus dat, uh, dat is best wel uh, alweer even een periode dat jullie al aan de gang uh, zijn. Zeker. zeker. Zijn jullie ergens uit voortgekomen? Want ja, Ico Twister, ik heb nog niet van het bestaan uh, gehoord, dus vandaar. Nee klopt, we zijn redelijk uh, ja, nieuw uh, ja. aan de weg aan het timmeren. Mm -hmm. uh, ik heb zelf inderdaad in het verleden in andere bands gezeten, ja. uh, sowieso met uh, Sjoerd, de Bassist samen. Ja. Uh, en met Sander, de andere gitarist, ook uh, in de vorige band. Ja. Uh, door een beetje um, uh, wisselingen van, uh, van mensen, uh, uiteindelijk tweeënhalf uh, jaar, iets eerder nog, uh, ego-twister geworden. Mm -hmm. Uh, maar we hebben met de vorige bands uh, helaas nooit veel op kunnen nemen, uit kunnen brengen of kunnen, kunnen optreden. Ja. Dat, liep, dat liep zo. Ja. En nu met Ego Twister gelukkig wel. Ja. Uh, kun je ja. ook zeggen dat er een beetje swing in uh, de band zit uh, nu jullie met uh, deze samenstelling uh, spelen? Ja, uh, het, het liep lekker. Uh, ja. We zijn 2,5 jaar geleden begonnen en uh, uiteindelijk best wel wat optredens al uh, kunnen doen. Mm -hmm. Um, alleen, uh, ja, goed, uh, zoals voor elke muzikant geldt, uh, vorig jaar ging het even mis. Ja. <laughs> ja, het is een continue story. Het komt altijd weer ja, voor je, die, ja, het komt die, uh, terug. weet je. Dus, ja, ja. ja. Uh, uh, ben, ben jullie dus net zo goed? Uh, want uh, als ik naar de muziek luister, hebben jullie ook zoiets van, uh, ja, 30 man is leuk. Maar uh, er wordt niet, uh, nou, ik zal het niet zeggen, bij jullie uh, muziek uh, wordt er gemorspit. Maar uh, het, het is wel redelijk dynamisch als ik het zo hoor. Zeker wel, zeker ja. wel, tuurlijk. En dat is natuurlijk het leukst voor een, voor een volle zaal, ja. uh, dat, ja, dat, dat wil je graag. Mm -hmm. um, ja, en door, door hoe het gelopen is, was dat natuurlijk niet mogelijk. Mm -hmm. uh, helaas, dus uh, in 2020 zijn we vooral bezig geweest met, uh, met het opnemen. Ja, is dat dan toch ook wel weer uh, de, de, de goede kant die zo'n periode met, uh, met zich meebrengt? Dat je dan op een gegeven moment kan denken van nou, we kunnen wel uh, gewoon aan nieuw materiaal uh, gaan uh, werken. Dan heb je tenminste wat. Als je straks de lockdown voorbij is, bedoel ik het vorige uur, Lanieke gesproken, je kan niet met lege handen aankomen zitten. Nee, true. Uh, nee, ja goed, inderdaad, weet je, je gaat even je prioriteiten een beetje verleggen. Mm -hmm. uh, en je wil toch bezig blijven, weet je, je wil je wat doen. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, de tijd leende zich er perfect voor om inderdaad uh, te zeggen van, joh, we gaan onze nummers opnemen. Mm -hmm. En uh, als het kan, uh, lekker uitbrengen en kijken wat, uh, wat het ons brengt. Ja, um, deze, ja deze is. Uh, dat is niet uh, zo, zomaar. Hè, want jullie hebben al eerder een, uh, een, een song uitgebracht, uh, uh, heb ik begrepen, ik geloof Klopt. Ja, Wasted. Waste en dan nog wat. Uh, nee, Myself Beside You was dat. Oh ja, ja ik, ik heb ook iets, iets gelezen over Wasted. Ik ben, ben even de, de, de titel. Dat is een zin in Lily Street. Oh. Eastern Misadventures. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Nee, nee, nee, nee, goed. Ik, ja, weet je, ik, ik, ik krijg soms heel veel mails binnen. En dan lees ik het even vluchtig door. Ja, dat moet ik eigenlijk dus niet doen. Want dan ga ik gewoon, gewoon op mijn bek hiermee. Nou, ik nee, maar, maar goed. Ervoor, maar inderdaad, hoe is het? niet uh, was niet even. Nee, nee, dus nee maar wat, uh, wat hebben jullie uh, nou. precies? Uh, laat ik het anders vragen. Wat hebben jullie voor dozen deze on Lily Street? Dan krijgen we zelf dat het antwoord <laughs> <laughs> ja. Vorig jaar uh, hebben we als eerste hebben we Two Steps Back hebben we uitgebracht. Ja. Uh, en uh, ergens rondom, volgens mij augustus, uh, Myself Beside You. Oh, ja, oké. Okay. Dus dat, dat, uh, want dat zijn er maar drie, geloof ik. Hè? Want dit is de derde die, uh, die jullie uitbrengen, uh, toch? Ja, klopt inderdaad. Nummer drie. Ja. Uh, en uh, ja, dus druk bezig met, uh, we hebben nog uh, zes nummers klaar liggen. Aha. om ingezongen in te worden en te mixen en masteren. Ja. Dus ja, we hopen, um, het is natuurlijk nu even moeilijk, want we, we kunnen echt eigenlijk helemaal niks met alle maatregelen. Ja. Uh, dus dat is lastig, maar we hopen dit jaar toch wel de, de, een EP uit te kunnen brengen van de rest van de nummers. Ja. Uh, hebben jullie een, uh, in ieder geval een, een, een ja, noem je dat, een behoeftige achterbal van we willen graag uh, wat te horen van jullie? Ja, tuurlijk, zeker. We hebben inmiddels... Uh, uh, best een leuke uh, online ook, uh, de, de Instagram en uh, de Facebook en zo. Dat, ja. dat loopt best leuk. Ja. Uh, en ja goed, uh, uh, we doen wat we kunnen. En inderdaad, mensen zijn wel nieuwsgierig. Ja. Dus uh, we, we, we hopen snel met nog meer materiaal te komen. Ja, um, even ook over, over jullie. Uh, want uh, bij, bij jullie in uh, de B2 is het natuurlijk wel even wat anders... als het gaat om uh, ple plekken om te kunnen spelen. Uh, kan dat ook? Uh, laten we dan even nu denken van die anderhalve meter geld even niet. Maar uh, zijn er dan toch nog even goed plaatsen waar, uh, waar, uh, waar jullie optredens kunnen doen? Zijn er uh, zalen in de omgeving van Kerkdriel? Ik denk aan deal bijvoorbeeld. Ja, zeker wel. Uh, normaal gesproken zijn daar zeker opties. Deal uh, ja. is inderdaad een goede. Uh, er zijn uh, in onze regio ook best wel wat leuke wedstrijden waar we een aantal keren al mee hebben gedaan. Ja. Uh, natuurlijk de paren van de Betuwe, weet je wel, in team. Ja, ja. Uh, en uh, jampop, fiane, uh, uh, even dingen. Ja. Uh, dus dat zijn ook wel hele leuke dingen. Ja. Um, en uh, ja, goed, de opties zijn er. Alleen uh, ja, goed, dat uh, laat even op zich wachten nu, hè? Ja, ja het is uh, geduld uh, hebben. Uh, hoe kijk? Ja, ja dat is moeilijk. Ook. <laughs> ik snap het. Ja, nee, uh, ik bedoel, uh, kijk, ik ben ook van ongeduldig naar geduldig mensen gegaan, maar want ja, je kan het toch we niet uh, veranderen. We, ja, we moeten wel. <laughs> ja, dat heeft weinig zin. Uh, maar goed, uh, is het zo dat uh, hoe kijken jullie daarnaar naar, naar de situatie in Landen als het gaat om wat er gebeurt in de, de culturele sector? Ja, uh, dit is voor niemand leuk. Kijk, nee. het, is, het is noodzakelijk, uh, weet je wel, uh, om, uh, om uh, te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven, ja. maar het gaat niet lekker natuurlijk. Nee. Dus... Weet je, en, uh, het is, uh, er zijn denk ik wel uh, een aantal mogelijkheden waar gelukkig een aantal bands ook wel dingen mee doen, zoals online, weet je wel, een, een streamingconcert en dat soort dingen. Ja. Iets ja, wat er nu gebeurt is natuurlijk uh, ja, gewoon redelijk dramatisch, ja. zou ik zeggen. Ja. Even over deze, uh, over deze single, Those Days on Lily Street. Yes. Deze dagen op in uh, de Lelystraat, zoals uh, ja, ik het in, in het mailtje heb uh, gelezen. Maar uh, wat, wat, wat is, uh, hoe, moet, wat, hoe moet ik het zien? Wat, wat, waar gaat het over eigenlijk? Nou ja, ik, uh, ik woonde uh, in, uh, rondom 2000 ja. uh, op de Lelystraat in Leerdam. Ja. Um, en uh, na een jaar of twee kreeg mijn moeder kreeg een nieuwe vriend en die ging, uh, mijn moeder ging bij het wonen ja. uh, en dat zorgde ervoor dat mijn broertje en ik alleen achterbleven in een huurhuisje op de Lelystraat. Ja. en ja goed dat was dus natuurlijk we waren jong en uh, nou het ging los dus het was uh, feesten en vrienden en gekkigheid en uh, ja goed, uiteindelijk dus genoeg inspiratie om, uh, om een nummer over te schrijven. En dat is Doos deze van is het ook een beetje zoals de rock roll eigenlijk uh, moet klinken? Uh, met, uh, met ook een beetje dit verhaal in, de, in, het, uh, in het achterhoofd? Uh, ja, denk ik. Ja. Want, want, zeker, ja, ja want, want, uh, want jullie zijn een melodieuze hardrockband, zo omschrijven jullie dus. Absoluut. Dus dit is een beetje ook echt het, uh, het, het, het, het rock'n'roll, zoals het uh, zou kunnen zijn in die ja, tijd. Goed, uh, ja, zeker. Uh, het was... Uh... Uh, ja, rock and roll. het was inderdaad, het was los en het was gekkigheid en het was suipen en het was feesten en het was grote kampvuren in de achtertuin en het was, uh, ja, keiharde muziek. Was de buurt eigenlijk wel blij met Doen jullie? Nee man. <laughs> Zeker niet. Nee, dat waren ze zeker niet. Als er elke avond een baggernaal wordt aangericht, dan uh, denk ik uh, dat ze dat op een gegeven moment wel gaan klagen. Want staat ook, politie aan de deur. Ja, nou dat klopt ook echt wel hoor. Ja. Het was, het was, ja, we keken niet zo nauw. Ja. En, uh, we deden gewoon precies waar we zin in hadden. Dat doe je dan als je jong bent. Ja. Dus uh, dat ging inderdaad wel los en loos. En politie aan de deur. En gezaak met de buren. En, uh, alles op <laughs> inderdaad. Uh, ja, hoe, sta, hoe, hoe staan jullie er nu in? Uh, als je dan daarop uh, terugkijkt. Ja, weet je, toen waren we jong, weet je, ja. dan, dan kijk je niet zo nauw... want je kijkt nergens naar, je hebt niet zoveel boodschap aan ja. wat, wat mensen je vertellen... Uh, dus ja, ik, ik heb ervan genoten, als ik erop terugkijk, uh, was het fantastisch. Ja. Nu ben ik wel wat rustiger geworden, en ja, denk ik af en toe is het terugkijk, ook al van ja, oké, okay, het ging misschien soms wel een beetje ver. <hij> ja, ja, ja, zoiets als, de als de hand, uh, w WTF, wat hebben we nou weer gedaan? Zoiets. <hij> dus ja, zo ongeveer. Ja. Precies goed gezegd. Ja, inderdaad. Goed, uh, zullen we hem dan maar gaan draaien? Dat lijkt me wel een graag, goed plan, hè? Graag. Uh, hier is dus Igor Twister en those days on Lily Street. <much> ons verlanglijstje om hier langs uh, te komen. Jens en Charlotte samen met Alsmark Untouched, waar uh, dat allemaal niet toe kan leiden als je op een gegeven moment ergens in Scandinavië een soort van schrijfsessie uh, doet. Uh, ja, dan levert dit op Untouched. Daarvoor hoorde je Ego Twister met Those Days on Lily Street. Electro komt er van Bungalow en Rockets. iets komen, maar onze vriend Verdonschot uh, weigerde het even. Dit is uh, trouwens de nieuwe single van Kafka. Daarvoor hoorde je Bungalow met rockers, dus dit is de laatste primeur die we With vanavond hebben. Of love, we return to the physical With the of love vaartje wat Kafka doet. De ene keer neemt Frank de vokalen voor zijn rekening. Dit keer is het Daphne die dat voor de rekening genomen heeft. Booty Call heet de nieuwe single van Kafka. En het is ook al bijna het einde van dit programma geworden. Daarvoor hoorde je trouwens Bungalow met Rockets. Ja, ik heb tussendoor toch wel even de aankondiging gedaan. En dat heeft weer te maken omdat het programmaatje wat ik hier gebruik... dat heet het programmaatje Free Player van Verdonschot... En soms uh, zegt hij: Doe het zelf maar. Dan komt er zo'n denkbeldige middelvinger omhoog. En die zegt dan: uh, Ja, ik uh, begin er niet meer aan. Ik, uh, gooi er eerst maar een kwartje in. En dan uh, uh, kijken we wel uh, hoe ver we komen. Ja, zo werkt dat. <laughs> zo werkt dat. Maar uh, niet getreurd, mensen. Volgende week uh, heb ik waarschijnlijk ook wel goed nieuws. Want dan uh, draaien we gewoon met een uh, nieuw systeem boven op de zolderkamer. Uh, geen uh, hier uh, dienst uh, vanuit de studio. Omdat er dus een Zoom-sessie uh, gaat plaatsvinden. Uh, daar verdienen we centjes mee. De mee is er ook weer blij. Kunnen we weer wat uh, langer uh, hieruit uh, gaan zitten? Weet ik veel wat je eronder mee kan doen. Maar zo werkt het een beetje. Goed. Uh, weer zo'n uh, fijn nummer om dan maar mee af te sluiten. Ik vind het een van de songs van 2020... En dan hebben we het over de band van Robin en Drijver. Oftewel de Arthurs Amsterdam en Rotterdam verenigd. Something with the oceans. Ik zeg tot volgende week. En misschien straks wel plezier met Nashville Radio. Dag hoor.